4 uur. Dit is Radio 1 met Pieter van der Wielen. Straks in de Villa VPRO Holleder opnieuw gearresteerd en invallen in verschillende panden. Wat denkt justitie op het spoor te zijn en de onontkoombare opmars van de retro-architectuur? Eerst het NOS Journaal met Marjan Koekoek.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 De bewoner van het appartement heeft de politie waarschijnlijk informatie gegeven waardoor vannacht een dode man en een dode vrouw werden gevonden. Ze lagen begraven bij een huis in een citrusboomgaard. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad visser en Severijn zijn.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 Volgens Dijsselbloem liggen de beloningen bij ING lager dan bij vergelijkbare Europese banken. Toch vindt hij dat de salarissen verder moeten dalen, gelet op de uitdagingen in de financiële sector. Ook bij andere banken moeten de beloningen volgens Dijsselbloem omlaag, zowel in de top als bij het lagere personeel.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 Lips betwist de bevordering van SNS Bank. Volgens hem heeft de bank hier al op een eerder moment afstand van gedaan. De Belgische kernreactoren Tiange 2 en Doel 3 gaan volgende week weer stroom opwekken. De twee reactoren lagen sinds vorig jaar stil... nadat in de vaten van beide reactoren kleine scheurtjes waren gevonden. Belgische specialisten maakten eerder deze week bekend... dat er geen gevaar bestaat voor lekkage uit de reactorvaten. De Nederlandse provincie Limburg wilde na de vondst van de scheurtjes... in de kerncentrale in Tihange opheldering van de Belgen. De provincie noemde het zorgwekkend dat er al jaren radioactief water lekte. Tihange ligt aan de Maas ten zuiden van Maastricht.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 Er staat bij elkaar 23 kilometer file, normaal begin van de maandagavondspits. Een paar dingen vallen op. Er was een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blariken met een knooppunt Eemnes nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Verder vertraging op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij knopend Faamplein 4 kilometer. En ook problemen bij de spoorwegen, want tussen Tilburg en Breda rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 Dit is Radio 1, Villa VPRO, Pieter van der Wielen. U bent terug bij de Villa VPRO met uh, het strafrecht panel, Schuld en Boete... met heel veel harde misdaad en uh, andere strafrechtszaken. En we gaan het hebben over retro-architectuur. Maar eerst even naar uh, Parijs, tennis, Roland Garros. En daar is Mark Brasser, die doet verslag van Nadal tegen Brans. Hoe gaat het? Ja, die wedstrijd uh, nog altijd niet uh, afgelopen. We zitten in de, de vierde set. Het is 4-3 in het voordeel van uh, Rafael Nadal, die zelf serveert. Dat betekent dat de Spanjaard een breek uh, voorsprong heeft. Ja, hij verloor de eerste set met 6-4 Nadal. Een moeilijke tweede set ook voor de Spanjaard. Daarin werd het een tiebreak. Daarin kwam Brands op voorsprong. Die liet het toen eigenlijk ja, een beetje liggen. Verloor die set met een tiebreak. Ja, en toen vreesde iedereen al voor de dingen die uh, zouden komen gaan. Want ja, Nadal, als hij eenmaal dat gevoel heeft, als hij zijn ritme heeft, ja, dan wordt het ontzettend moeilijk. Maar ik moet toch zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van die Daniel Brands, die ongetwijfeld de baan op is gestapt van ja, ik heb helemaal niks te verliezen. Ik kan vrij uitspelen tegen Nadal. Hij is de grote favoriet. Hij moet het maar laten zien. Ja, en zo speelt uh, die, die brands ook. Hij speelt uh, frank en vrij, maakt mooie punten. Maar ja, goed, het was niet goed genoeg om de derde set te winnen. En in de vierde set staat hij nu dus een uh, breek achter uh, 4-3 is het. In het voordeel van Nadal Die zal de wedstrijd uiteindelijk wel gaan winnen. Maar hij heeft het uh, onwaarschijnlijk moeilijk. Twee uur en 51 minuten staan ze al op de banen, staan ze al op het centercourt. Overuren dus voor uh, Rafael Nadal in zijn eerste wedstrijd. Maar het lijkt dat het bij dat ene setverlies blijft. En dat hij de partij gewoon in vier sets gaat winnen. Mark Brasser, dankjewel vanaf Roland Garros. Roos. Een kleine stap van tennis naar uh, de hoge cultuur. Anton de Goede is hier onze cultuurredacteur. Welkom, wat, uh, wat ga je bespreken? Goed bruggetje. Ja, het was een heel slecht. Uh, dus. Nou, ik ga bespreken een expositie in Museum de Pont in Tilburg. Daar hangen foto's van Corrie Bezems, fotografen. En die foto's die daar hangen, die roepen een beetje de vraag op... waar zijn we in dit land, in zijn hemelsnaam, mee bezig? En dan heb ik het over de architectuur. De hedendaagse architectuur, en het is niet eens een typisch Nederlands verschijnsel... vertoont steeds meer aspecten van wat zij genoemd heeft verzonnen verleden. Nep jaren 30 huizen, nep grachtenpanden, nep pakhuizen, nep kastelen... Eh, nep slotgrachten. Hele oude dorpskernen die opeens uit de grond gestampt worden... in het Nederlandse landschap, maar ja, ook andere om ons heen liggende landen, die hebben daar last van. Een paar jaar geleden maakte zij daar al een fotoboek over. Uh, over met een gewichtige term. Jij noemde het net de retro-architectuur. Het wordt ook wel de neo-traditionele architectuur genoemd... die eigenlijk halverwege de jaren negentig zo'n beetje begonnen is. Je kan het ook de Efteling-architectuur noemen. De Efteling-architectuur en uh, de Efteling noem je, noem je nu, maar ook... Eigenlijk heeft zij zich in dit laatste project... helemaal gericht op de vrije tijdsbesteding... en ook op de fantasyparken, zoals de Efteling, zo'n attractiepark... waar je vroeger naartoe ging om in een soort sprookjeswereld te belanden... en waarvoor je toegang moest betalen. Maar wat zij laat zien, is dat nu eigenlijk als een soort olievlek... die fantasy en die Walt Disney-achtige manier van bouwen... en het land inrichten, buiten de parken doorgaat... Uh, Letterlijk naast de Efteling heb je Bosrijk, gewoon openbare weg. Maar het is een soort sprookjeswereld is daar gecreëerd. Een beetje alsof je in een playmobil decor je bevindt als je je daar ophoudt. Winkelen, dat is ook een bepaalde vrije tijdsbesteding waarop zij zich gericht heeft. Je hebt bijvoorbeeld in de buurt van Roosendaal een zogeheten factory outlet... getiteld Rosada... En ik heb haar gesproken en gevraagd om dat nou eens te beschrijven voor ons. Het uh, is immers radio, jullie kunnen die foto's niet zien. Hier hoor je Corrie bezems over dat langs één grote gereconstrueerde winkelstraat gelegen Rosada. Als je uh, op die enige binnenstraat rondlijnt, dan zie je ongelooflijk veel stileringen. Uh, je ziet een soort Scandinavische houten huisjes die je naar, naar voren hellen. Dat vo naar voren hellen moet waarschijnlijk de oudheid de authenticiteit van die plek benadrukken. Maar ik heb ook daar, zoals ik wel vaker op locaties doe... geklopt met mijn vingers op het, op het zogenaamde hout. En dan hoor je toch een beetje plasticachtig geluid. Dus het is, ja, het is gewoon niet te geloven dat het... Hè, de, de, de, de rooilijn, zoals ze noemen, is heel erg niet strak... maar die is gevarieerd. Zoals bij authentiek uh, gebouwde straatjes... niet alles keurig op een rij staat. Uh, maar ook in de afwisseling van baksteen, van hout, van... Kleuren van type huizen heeft men geprobeerd... om zo authentiek mogelijk oud straatje na te bootsen. Terwijl het gewoon uh, fabrieksoutlets zijn. Zouden de mensen daar gelukkig zijn, denk je? Ik heb het ze niet gevraagd. Maar als ik zo zie wat, uh, hoe, met hoeveel tassen men daar weggaat uiteindelijk... Hè, er wordt behoorlijk geshopt... Uh, ja, is dat gelukmakend? Veel shoppen? Uh, blijf je dan lang gelukkig? Want, ja, ik heb die ervaring zelf eerlijk gezegd niet. En ik ben, hoe ouder ik word, steeds meer een hekel gaan krijgen aan winkelen. Uh, maar dat het een succes is en dat men hier kennelijk liever naartoe gaat om uitgebreid te, te shoppen dan, dan elders. Dat, dat, dat hebben ze goed voor elkaar ge gekregen, die ontwerpers van, uh, van Rosada. Ja, Anton de Goede, maakt ze eigenlijk ook een statement uh, in die foto's? Nou, dat is heel interessant. Ze heeft, ik heb hier wat foto's meegenomen, die dus nu in Tilburg te zien zijn. Uh, ze maakt in zoverre geen statement dat ze niet zegt... van dit is verschrikkelijk allemaal, daar houdt ze zich verre van. Sterker nog, die foto's, daar heeft ze een soort aanzichtkaarten van gemaakt. Met, het, de zon schijnt altijd. Je ziet uh, heerlijk mooi weer. En tegelijkertijd is het ook niet de propagandafoto van de architect... Maar dit is natuurlijk wat de gebruiker en, en, en de bouwer uiteindelijk beoogt. Een, een nostalgisch beeld, een, een idylle. Ja, oké. Okay. Maar je krijgt een heel raar gevoel... als je over die expositie heen loopt. Ze heeft bijvoorbeeld, maar daar laat zich uren over, over vertellen... Ze heeft, ze, ze, ze, het is nooit leeg. Er zijn altijd menselijke individuen opzichtbaar op die foto's... maar dan altijd eentje of twee. En dat geeft een heel vervreemdend effect. Uh, zoals je haar net hoorde, ze is er vrij sceptisch over over die ontwikkeling... Maar ze legt ook weer niet een soort moreel vingertje op van... Uh, het mag niet. Nee, ze laat Nederland zien. En het goede is, zij is als een autonoom kunstenaar aan de slag. Zij heeft van niemand opdracht. Zij kijkt en ze verbaast zich en ze verwondert zich. En wij kunnen dat met haar delen. En waar is de expositie te zien? Die is in uh, Museum de Pont in Tilburg. Anton de Goede, dankjewel. En de wedstrijd op Roland Garros is inmiddels afgelopen. Mark Brasser... Ja, hij heeft het nog net binnen de drie uur gered. Rafael Nadal 6-3 in de vierde set. Makkelijk ging het niet. Maar goed, de eerste hobbel op weg naar zijn achtste Grand Slam titel heeft hij genomen. Rafael dus Nadal wint van de Duitser Daniel Brans. En is dus door naar de tweede ronde hier in Parijs. Schuld en boete. Met vandaag. Esther Vroeg, strafrechtadvocaat. Anton van Kamp en Meritus hoogleraar strafrecht. En Jeroen Rekord, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en Woordvoerder in Juridische Zaken. Um, Esther Vroeg, hartelijk welkom. Vandaag uh, een, een hele reeks invallen en... Uh... Willem Holleder weer in de boeien. Dat, dat was een opmerkelijk uh, bericht. Ja, dat is het bericht. Er zingen heel wat namen uh, rond van mensen die zouden zijn aangehouden. Waaronder uh, Dick V en uh, Danny K. Het is wacht op het uh, officiële persbericht uh, van het Openbaar ministerie van het landelijk pakket. Uh, wat inderdaad de verdenking zou zijn. En uh, wie er aangehouden zijn. We weten eigenlijk nog helemaal niks. Behalve dat Danny K, daar, daar gingen allemaal verhalen over de ronde. Dat hij eigenlijk de opvolger zou zijn van Willem Holleder, dat soort dingen. Ja, je ziet wel uh, vaak dat journalisten dat uh, een mooie titel vinden voor een artikel, uh, opvolger van Willem Hollede. Dus wat daar ook van zei, we moeten even de persconferentie uh, afwachten, uh, wat het Openbaar ministerie naar voren zal brengen. Is dit de uh, strategie geweest of, of durf je daar niks over te speculeren? Ik kan er niets over zeggen. We weten niet wat de verdenking is. Het is wel zo dat Willem Hollede natuurlijk uh, verdacht werd van de mishandeling van Peter R. de Vries. Maar het lijkt me dat uh, een, een eenvoudige mishandeling niet opgetuigd wordt met een landelijke actie zoals die heeft vandaag heeft plaatsgevonden. Dus ik denk dat we in een andere richting moeten zoeken. Dan komt er een andere rechtszaak aan die veel publiciteit zal uh, opleveren. Namelijk de grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Uh, heel veel ophef veroorzaakt. Een man was langs het voetbalveld in elkaar geschopt en later uh, overleden. Um, de, de verdachten, waarvan een groot deel minderjarig, die zitten al sinds december vast. Meneer van Kantaat, is dat eigenlijk opmerkelijk? Zo'n lange voorarrest voor minderjarigen? Dat is opmerkelijk. Uh, zelfs voor volwassenen is het eigenlijk al opmerkelijk. Dan moet het uh, toch gaan om een, een zaak die heel ernstig is. Dat is in dit geval natuurlijk ook. Maar bij jongeren is toch het uitgangspunt om ze uh, bij voorkeur niet in voorlopig hechten. En dus in ieder geval niet in een huis van bewaring of in dit geval een in, instelling in, in voor jeugddetentie te plaatsen omdat het natuurlijk alleen maar uh, grote schade met zich kan, uh, kan brengen. Bovendien doorgaan zijn ze ook nog leerplichtig, moeten ze naar school. Dus er wordt, ze worden eigenlijk toch behoorlijk lange tijd uit de samenleving... uit de familie, uit het gezin, uit de school gehaald. En um, de vraag is of dat nodig is, want in principe um, zit je daar... omdat het onderzoek nog loopt en onderzoek onderzoekers afgerond... zou je eigenlijk toch een andere beslissing ten aanzien van de jongeren moeten nemen. Het is wel zo dat in dit geval heel lang als je het zo mocht horen, de heel veel onduidelijkheid rond de zaak was... dat het onderzoek langer dan normaal waarschijnlijk ook geduurd heeft. Zou je het kunnen zien als een voorschot op de straf... als je, als je langer in voorarrest wordt gehouden? Nou, Dat is een van de uh, punten van kritiek die je in Nederland altijd hoort... over het uh, bovenmatig gebruik van voorarrest. Want wij zijn echt koploper daarin met een aantal landen in Europa. Uh, er is ook wel eens onderzoek naar gedaan... en bleek dat, uh, dat het heel vaak toegepast wordt als een soort uh, snelle uh, lik op stuk die dan naar de hand wel gecompenseerd wordt door de rechter. Maar dat heeft ook het nadeel, want je krijgt zelden een straf... die lager is dan de tijd in voorarrest. Dus je anticipeert eigenlijk al op, op een, een straf... die misschien anders helemaal niet gegeven had hoeven te worden. En het is ook niet juist. Voorarrest is geen straf. Voorarrest uh, moet gebruikt worden voor het doel waarvoor het is. Beperkt mogelijk alleen maar om het uh, onderzoek... Zeg maar in goede banen te leiden. En, en te, te zorgen leven. dat iemand even van de straat is... zodat hij intussen niet andere rottigheid ja, kan uitkomen. Behalve als het om heel ernstige zaken gaat... waar de samenleving echt geschokt is... dan kan het een andere doelstelling ook nog hebben. Zo staat het ook in de wet. Maar goed, Jeroen Ruk hoor. Nou ja, evident dat de samenleving geschokt is van dit delict. Ja. Uh, dus die grond voor de voorlopige hechtenis hechtenisisten. Uh, om maar even tegenargument om... niet dat ik een groot voorstander van voorlopige hechtenis ben... maar er is wel een, een voordeel aan. Namelijk, je zit gedetineerd... Je gaat vrij, dan kom je bij de rechter en die oordeelt weer tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dan heb je twee keer de ellende van niet op je school of je werk of weet ik het wat kunnen komen en heb je mogelijk twee keer schade. Dus het heeft wel een voordeel dat als je dan toch gedetineerd raakt, om dat in één keer te doen. Uh, kortom, ook voorzichtig zijn met te snel uh, knippen van die stukjes gevangenisstraf. Als je verwacht dat er een lange gevangenisstraf volgt grote ernstige bezwaren heb tegen die verdachte... dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar is dat zo'n gelopen race dat het een, een, een lange uh, hechtenis wordt? Want Esther vroeg... Uh, het moeilijk is hier dat het een soort collectieve moord is eigenlijk. Nou, gelukkig nog geen moord. Althans, nou, doodslag, dat is niet te, is niet te lastig gelegd. Een, een collectieve misdaad. Dus, dus uh, vele jongens hebben geschopt... Ja, dan is het natuurlijk moeilijk bewijzen wie uiteindelijk de fatale schop heeft Nou, Het gelost. is sowieso op een aantal punten natuurlijk een uh, redelijk complexe zaak. Uh, zoals we in de media hebben kunnen vernemen... een aantal journalisten hebben ook uh, de nieuwe rapportage ingezien... van een forensisch patholoog die is ingeschakeld door een uh, van de advocaten van de verdachten... En hij zou zich op standpunt stellen... Uh, dat is althans het citaat van die uh, journalisten... dat er wellicht een natuurlijke doosoorzaak zou kunnen zijn. Hij zou een, een uh, afwijking in de slagader ja, hebben. Ja, afwijking is al wel heel fors aangezet. Het zou kunnen gaan om een sneetje... dat zo spontaan zou kunnen ontstaan in de halsslagader. Dus heel veel voorbehouden. Uh, wat daar ook van zei, om terug te komen op die voorlopige hechtenis... op het moment dat zo'n onderzoek uh, geïnitieerd wordt door de verdediging... brengt dat ook met zich mee. He, dat kan ten verveur van de verdachte zijn... maar dat uh, die voorlopige hechtenis natuurlijk... ook langer gaat uh, voortduren. De zaak is inderdaad om terug te komen op jouw vraag ook complex... omdat het uh, zes jongens zijn en een vader... die op dit moment in voorlopig hechten is verblijven voor deze zaak... En de rechter zal uh, vanaf woensdag... ik geloof dat er drie zittingsdagen voor zijn uitgetrokken... Uh, aan de hand van beelden die zijn gemaakt. Er zijn verschrikkelijk veel beelden gemaakt. Die hebben we helaas allemaal moeten zien of kunnen zien op de social media. Uh, wie welke handeling heeft verricht. Daarnaast is het open ministerie ook wel voor een wat veiliger variant gaan zitten. Subsidiair hebben ze te lastig gelegd openlijke geweldpleging. En uh, dat betekent dat de rol van een ieder... Um, niet zodanig te duiden hoeft te zijn. Dus op het moment dat je een aandeel hebt, bijvoorbeeld in opruijend taalgebruik... Eh, door niet in te grijpen, door anderen te weerhouden... Eh, om bijvoorbeeld die grensrechten te helpen... dat je ook wel veroordeeld zou kunnen worden voor dat delict. Is het een verstandige strategie van de verdediging om verwarring te zaaien... over de vraag of er wel een verband is tussen die mishandeling en het overlijden? Ja, ik moet zeggen, het is niet mijn methode. Uh, vooral omdat ik vind dat de battle of the experts... wat straks zal moeten plaatsvinden, echt in de zitting samen moet plaatsvinden. En je hebt ook te maken met minderjarigen die... Uh, hè, je kunt als advocaat nu moeilijk meer stellen van... Ja, de media heeft een significante uh, rol gehad, de nadelen van mijn cliënt... op het moment dat zelf de media continu gezoog, gezocht wordt door de, verdacht, uh, door de advocaat van de verdachte. Maar goed, ja, ieder zijn strategie. Over uh, jeugddetentie is, is nog meer te doen, want uh, het debat gaat nog over uh, een nieuw soort adolescentendetentie. Uit de wetenschap blijkt dat we uh, steeds eerder volwassen worden, maar daar vervolgens uh, daarna heel lang adolescent blijven. Dus eigenlijk niet neurologisch helemaal in staat zijn uh, tot afgewogen beslissingen. Omdat de delen van de hersenen die dat zouden moeten doen nog niet helemaal vergroeid zijn. Zou het iets Oplossen, meneer Van Kamp, had wat u betreft, als er een, een aparte categorie in het strafrecht kwam, zeg van 12 tot 24. Nou, veel landen kennen dat. In die zin is het niet verwonderlijk dat wij dat ook gaan toepassen. Um, alleen de vraag is of hier nou een echt van een strafrecht sprake is. Want het uitgangspunt blijft eigenlijk toch dat men uh, gestraft wordt volgens het volwassen strafrecht. En dan wordt eigenlijk wat er nu ook al mogelijk is tot uh, 21 jaar... wordt nu opgetrokken naar 23 jaar... dat je het uh, jeugdstrafrecht in bijzondere gevallen ook daarop zou kunnen toepassen. Dat is iets anders dan dat je een apart sanctiestelsel hebt... en uh, ook nog een aantal aparte regels die gelden voor die groep uh, adolescenten. Dus het is eigenlijk toch een beetje uh, oprekken van wat we nu al kennen... waarbij de, uh, de leeftijdsgrens adolescenten zou eigenlijk 25 jaar moeten zijn. Die staat hier op 23 jaar... Dus dat, uh, het, is, het is maar half adolescenten strafrecht En ik vind ook dat er wel meer uh, aan gedaan had kunnen worden... om die groep dan ook echt duidelijk als een aparte groep neer te zetten. En dat is niet gebeurd. Welk probleem wordt er uiteindelijk mee opgelost? Want, want los van een interessante uh, discussie over de volgroeidheid van de hersenen... denk ik dat de politiek ook hoopt de samenleving er veiliger mee te maken. Ik denk, dat, dat, ik denk niet dat dat hiermee bewerkstellig wordt. Het is overigens nog maar de vraag hoe vaak er gebruik van zou worden gemaakt. Want uh, op dit moment kennen we al die regeling... dat van 18 tot 21 jaar ook het jeugdstrafrecht wordt toegepast... en van 16 tot 18 het volwassen strafrecht. Nou, dat blijft een beetje dezelfde regeling... behalve dat die groep dus nou uh, uitgebreid wordt met alle docenten. Daar wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Dat staat ook in de, in de notitie van de Minderraad van State. Of dat in de toekomst wat meer zal gebeuren... zal met name ook afhangen van de rol van het Openbaar ministerie Die krijgt er natuurlijk wel een belangrijke rol in... Maar ik denk niet dat het alles bij elkaar veel zal, ze veel zal gaan uitmaken. De, de belangrijkste angle overigens voor mij betreft is uit het ontwerp. Omdat eigenlijk was het ook een beetje een verkapte strafverhoging voor de minderjarigen. Namelijk een verdubbeling van de maximale strafmaat. En dat is na het advies van de Raad van State. Reeds en waarschijnlijk het, ook naar onderlinge uit. overleg eruit. Ja. Jeroen Record? Wat, uh, wat vindt u van zo'n zo maatregel? Adolescentenstrafrecht lost het iets op? Jazeker. Ja, zeker, het huidige strafrecht gaat uit van de, van de grens 18 jaar. Hè, ben je, ben je val je ont jeugdstrafrecht en uh, ben je zogenaamd volwassenen. En mensen, kinderen, ontwikkelen zich in verschillende snelheden. Er zijn velen die de 18 gepasseerd zijn. Maar bijvoorbeeld met een heel laag IQ. Waarvan je graag zou willen dat met maatwerk er straffen worden opgelegd die daarbij passen. Nou, dat huidige systeem, dat kan al iets. Uh, maar dat wordt uitgebreid. Dus je kan meer maatwerk leveren. En daarmee verwacht ik ook dat samenleving veiliger wordt. Het debat, hè, want dat gaat komende week in de Kamer behandeld worden. Het debat zal gaan over de praktijk. Dus wat meneer Verkamp dat ook zegt. Op... Want u bent zelf rechter geweest. Heeft de rechter dit middel nodig? Of kan de rechter in bijzondere gevallen toch al bijzondere maatregelen opleggen? De rechter heeft in een enkel geval nodig. Maar het is veel belangrijker wat de officier van justitie doet. Want de rechter komt helemaal aan het eind. We hebben het net over gehad over die voorlopige hechtenis. Pas aan het eind zit die rechter. De officier van justitie zit helemaal aan het begin. En op dat moment moet je inzetten, moet iemand langer in de gevangenis? Of kan die met voorwaarden zijn school voortzetten? Of zijn er andere trajecten? Op dat moment moet je kijken, zijn er dingen uit het jeugdstrafrecht nodig... of gewoon het volwassen strafrecht? En daar moet het middel effectief worden. Dus het is vooral een extra instrument voor de officier van justitie. Die moet dat gaan inzetten. Over de officier van justitie gesproken. Uh, er gaat bezuinigd worden ook bij het openbaar ministerie. Uh, zaken moeten sneller voorkomen, sneller uh, ook rond worden gebreid, dat, dat lijkt mij eigenlijk... Een, een fantastische mededeling voor een advocaat, Esther vroeg. <laughs> ja, een zo, grote het lijkt erop dat we geen tegenstander meer zouden hebben. Uh, ja, dat er bezuinigd moet worden, dat, dat staat buiten kijf, denk ik. Dat gebeurt uh, ook bij de financiële rechtshulp, dat gebeurt de rechtspraak, uh, et cetera. Uh, de vraag is wel op welke wijze... Uh, uh, het oma ministerie, en waaronder meneer Teve ook is een absolute voorstander voor het ZSM-model. Het zo spoedig mogelijk, zo, ja, zo spoedig mogelijk, afdoen uh, van uh, wat lichtere strafzaken. Uh, daar zijn heel veel voordelen te vinden. Aan de andere kant is de advocatuur toch wel bang dat er wat uh, afraffelpraktijken gaan ontstaan. Hè, doordat men zo snel mogelijk eigenlijk als een soort uh, zaken wil afdoen. En in sommige zaken is dat uh, absoluut van belang. waar een verdachte bekend en die volledig bij zijn positief is, en die ook weet wat hij gedaan heeft, en het bewijs is verder rond. Nou, dat zou betekenen dat een zaak niet meer bij de rechter komt. Maar dat er een boete wordt betaald. En dat het verhaal uit die hele strafrechtketen verdwijnt. Zodat er veel meer aandacht kan komen voor de, voor de grotere zaken. Zaken waardoor de maatschappij. Maar als, extra hij, als is. de verdachte vindt dat hij niet schuldig is. dan kan hij toch altijd in beroep gaan. of alsnog naar de rechter? Ja. Alleen de uh, praktijk zoals die nu loopt, er zijn uh, een aantal pilots geweest uh, door heel Nederland, uh, um, valt dat in de praktijk nog wel tegen. Dat mensen zich toch vragen laten overroelen van ja, het zal wel en ik, uh, ik betaal wel of ik uh, laat het advies van die advocaat maar zitten als ik maar zo snel mogelijk weg ben. Zonder goed na te denken over de consequenties, bijvoorbeeld toch het hebben van een strafblad uh, of uh, ja, bijvoorbeeld de medeverdachte die daar niet mee akkoord gaat en in een latere zitting uh, toch weer uh, bijvoorbeeld voor de schadevergoeding moet opdraaien of weer gehoord moet worden als getuige. Ja, meneer van Kamp, is dat, is dat een vrees? Um, dat de officier van justitie meteen met de pinautomaat bij iemand langskomt... en zegt, nou, je hebt iets gesloopt, nu dokker, boete erbij en wegwezen? Dat is een terechte vrees. Uh, ik heb het ook meegemaakt. Ik ben betrokken geweest bij uh, onderzoeken. Ik heb een keer meegedraaid met een uh, ZZM-project... waarbij het ging om voetbalhoolikums uit het buitenland. Die zag je s'avonds binnenkomen. Het waren niet allemaal hoolikums... maar in ieder geval ze werden op dat moment verdacht. En die hadden de keuze voor uh, 700 euro betalen in de pinautomaat die daar klaar stond. Met een tolk die dat dan tegen hun zei. En uh, anders zouden ze een nachtje moeten overblijven. En dan zouden ze de volgende dag zouden ze uh, verder behandeld worden. Nou, als je weet dat s'avonds de vliegtuig of de boot teruggaat naar het land waar ze naartoe moesten. Iedereen betaalde. Onder groot protesten overigens, maar ze betaalden. Dus misschien een uitzondering, maar die druk zit er wel degelijk uh, bij een aantal mensen op. En daarom is het ook van groot belang dat er in ieder geval ook een advocaat aanwezig is. En dat was niet in alle gevallen, was dat de situatie. Peter record, Jeroen record, sorry. Ja, uh, het is ook al sinds jaren een dag dat als je op Schiphol komt... en staat de boete open, dan, dan moet je ook betalen. Nou, dan kan je niet ja, vliegen. En, en in het... het verkeer moet je ook de ja. hele godkast... Ja, maar daar ben je al dat ja. vastaan, da veroordeeld. Justitie moet ongeveer een miljard bezuinigen. En dat gaat overal pijn doen. Ook het Openbaar Ministerie. Die bezuiniging die komt niet dit jaar, niet volgend jaar... maar. Ietsje daarna, en dan gaan we zien hoe dat, hoe dat valt. En dat gaat natuurlijk pijn doen. Maar om dan meteen te zeggen, uh, help, we zakken onder, onder de bodem, dat, uh, dat uh, zie ik niet. Zo kan je bijvoorbeeld mediation in het strafrecht, ben ik zelf een groot voorstander van. Kan de druk op de strafrechtelijke keten al wat doen afnemen? Zo zijn er nog een aantal maatregelen. Want uiteindelijk is de conclusie dat het strafrechtssysteem aan het vastlopen is... als we niks doen en dat het daarmee ook te duur wordt. Ja, kijk, je kan in ieder systeem zoveel geld stoppen als je wil. En uiteindelijk kunnen we politiestaat worden... met heel veel politieagenten, heel veel officieren en heel veel rechters. Uh, het is in de politiek, kun je samenleving, keuzes maken. Hoeveel geld heb je ervoor over voor hoeveel veiligheid? Je ziet op zichzelf dat het met die veiligheid goed gaat, gemiddeld gesproken voor Nederland. Op bepaalde plekken gaat het alleen niet goed. Daar moet je op investeren. Daar zorgen we voor dat er voldoende geïnvesteerd wordt. Maar omdat te zeggen er kan nergens een cent vanaf, want anders zakken we door de bodem. Nee, dat is niet waar. Dan is er ook nog de kwestie van de um, hongerstakende en dorststakende asielzoekers. De, het juridische aspect van die discussie is eigenlijk... hoe lang iemand gevangen mag zitten zonder dat de, de rechter daar nader naar gekeken heeft. Hoe lang mag eigenlijk um, die, die hechtenis duren? Wat vindt u daarvan, meneer Van Kamthouten? Nou ja, dat, dat is een, een, een oud punt. Uh, in deze zaak met, met de honger en doorstakers was opvallend... dat in ieder geval in uh, drie gevallen een rechter aan te pas moet komen... om te concluderen dat het uh, vasthouden verder onrechtmatig was. De vraag is dan, waarom moet dat dan zoveel maanden uh, duren... voordat dat geconstateerd wordt? En vervolgens waarom justitie, in dit geval de, de politie en, en, en IND... daar niet ook achter kunnen komen? Want als je een brommer hebt gestolen, dan, dan duurt dat drie dagen... Ja, als je strafrechtelijk vastzit, dan uh, gearresteerd wordt... dan moet er binnen drie dagen, een aantal uren, moet er een rechter over oordelen. Dat geldt trouwens voor alle vormen van vrijheidsbeneming. Er zijn ook andere vormen. Alleen als het gaat om vreemdelingen in vreemdelingenbewaring... dan is pas Amtshalve na vier weken die rechtelijke toets voorgeschreven... en dan kan het nog twee weken duren voor het antwoord komt. En hier zou de, gelijk, uh, de zeg maar, een gelijktrekking met het strafrecht... want uh, verder worden ze ook op dezelfde manier gedetineerd... zou helemaal voor de hand liggen. En We hebben het ooit gehad... En onder de drukte van een hoop asielzaken is het weer afgeschaft. En ik denk dat het heel veel druk op de ketel zal verminderen als het weer terugkomt. Jeroen Record? Ja, helemaal mee eens. Ik zie het onderscheid niet tussen vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie. Dus laten we dat proberen in te voeren. Gewoon voor iedereen dezelfde termijn. Dit was Schuld en Boete voor vandaag. Hartelijk dank voor jullie komst. Esther Vroeg, strafrechtadvocaat. Anton van houdt, Emirates, hoogleraar strafrecht. En Jeroen Record, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dit was ook de Villa VP hierover. Vandaag onze website is villavpro.nl als u zin heeft om ergens naartoe te surfen en zo gauw niet weet waar naartoe. Straks het Radio 1 Journaal. Ja, daar kan je ook naartoe surfen. Kan ook luisteren. Um, ook veel justitie bij ons. We gaan uh, door waar jullie bleven. Uh, ik spreek met een persofficier van het Openbaar Ministerie in Groningen in verband met uh, de kritiek dat ze zaken te laat aanleveren bij de rechtbanken en bij verdachten. Uh, Willem Holleder, daarover het landelijk pakket. En de zaak van Ingrid Visser en haar man uiteraard in Spanje. Dat zou meteen eerst het uh, NOS-journaal met Marjan Koekoek. Dit is Radio 1.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 Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Hoe druk is het nu? Het is een uh, ja, normale avondspits. De meeste drukte bij Rotterdam en ook in het midden van het land. Bij elkaar 70 kilometer file. Er zitten ook wat aanrijdingen tussen. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Laren 5 kilometer. Tussen Blaken en Laren zijn twee rijstroken dicht. En op de A1 Apeldoorn richting Hengelo Tussen Alfred Voorst en Deventer 6 kilometer. Tijdje stond daar een vrachtwagen met pech. Ook een aanrijding op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soefsterberg en Knopend Hoevelaken 9 kilometer. Bij Knopend Hoevelaken is de rechte rijschok dicht. Op de A76 heerde richting Geleen. Tussen Voerendal en Geleen 5 kilometer. Er is dus een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijschok is dicht. <tieding>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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. Zo meer over de arrestatie van Willem Holleder. Na vijven heb ik contact met het Openbaar Ministerie. Ik bespreek ook de toenadering van het kabinet tot de SP. Elke keer weer nieuwe vrienden zoeken. Geen hobby, zoals premier Rutte dit weekend zei, maar wel noodzakelijk. En wat is er toch gebeurd met de oud-volleybalster Ingrid Visser en haar man? Dat is de vraag na de zeer waarschijnlijke vondst van hun lichamen in een Spaans dorpje. We wachten op meer bijzonderheden vanuit Spanje. Want er is nog steeds veel onduidelijkheid. Gisteravond dus werden twee lichamen gevonden in een citroenboomgaard. Dat is in de buurt van uh, Murcia gebeurd, de stad in Spanje waar ze voor het laatst gezien waren. Jessica van Spengen, onze correspondent, is daar. Jessica, eerder uh, kon de politie nog niet bevestigen dat uh, de gevonden lichamen uh, die van Visser en Severijn zijn. Uh, inmiddels wel of nog steeds niet?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 Nou ja, Het is een, een heel apart verhaal. Afgelopen vrijdag heeft de politie een inval gedaan in een appartement... in een uh, stadje hier wat verderop, in de buurt van Moersia. Uh, in dat appartement was duidelijk een geweldsmisdrijf geweest. Wat de politie daar heeft gezien, dat willen ze verder niet bekendmaken. Maar in ieder geval is dat duidelijk. Um, en de, toen is de uh, bewoner van dat huis, van dat appartement, is opgepakt... En die heeft uiteindelijk de politie geleid naar deze citroenboomgaard... waar het uiteindelijk gegraven is. En onder anderhalve meter zand uh, lagen twee lichamen van een man en een vrouw. En is er iets bekend van diegene in dat appartement wie dat is? Het uh, is een Spanjaard. Um, wat hij verder is of wat voor relatie hij wellicht had tot uh, de slachtoffers... dat is helemaal niet duidelijk. Inmiddels is wel ook bekend dat er nog twee mensen zijn opgepakt in Valencia vanmiddag die er ook iets mee te maken hebben. En dat zijn twee mannen van Roemeense afkomst. Ja, en, en daar is verder niks meer over bekend? Nee, tot op, uh, op dit moment niet. En nou ja, straks is er dus opnieuw een persconferentie. En dan zal het hopelijk uh, meer duidelijk worden over deze slachtoffers. Of over deze uh, betroffenen. Verdachten, ja. Is, is ja. er veel aandacht voor in Spanje? Ja, het was aanvankelijk wat rustig eromheen. Kijk, um, in eerste instantie... ...trok ook niet iedereen gelijk aan de bel natuurlijk toen de twee vermist waren. Um, ook omdat ja, ze sliepen in een hotel, waren daar een nachtje niet teruggekomen. Maar voor hotels hier is dat redelijk normaal, vertelde de hoteleigenaar mij vorige week. Die zei ja, mensen gaan soms wel eens een nachtje naar een hotel bij het strand bijvoorbeeld... ...en dan laten ze hun hotelkamer een nacht ongeslapen, dat is niet zo heel vreemd. Uiteindelijk heeft de familie na een aantal dagen geen contact, wel aan de bel getrokken en ineens haar aangifte gedaan. En pas toen is de politie veel meer gaan zoeken en is er natuurlijk ook hier veel meer rechtbaarheid aangekomen. Mede ook omdat de familie hier naartoe is gekomen. Die hebben een grote actie gehouden op Twitter, op Facebook, op internet. Ja, En dat heeft er wel voor gezorgd dat het veel meer aandacht kreeg. Jessica van Spengen, dankjewel. Om half zes vanavond, dus die persconferentie. Dan komen we uiteraard bij jou terug. En na vijf uur, uh, zeg ik, hebben wij um, contact met een woordvoerster van de familie, Mirjam van der Velde. Zij is ook in Spanje. Wij staan hier om de wereld kennis te laten maken met Monsanto. wat ondanks het feit dat iedereen elke dag van eet... de meeste mensen er nog nooit van gehoord hebben. Dat was een demonstrant afgelopen weekend in Amsterdam. In 52 landen werd gedemonstreerd tegen dat bedrijf wat u net hoorde... Monsanto, een Amerikaans bedrijf. Jeroen de Jager, um, jij bent vanwege dat protest in Epe... bij een bedrijf dat biologische zaden produceert. Want het, het ja. gaat om zaden. Uh, misschien is het goed om toch eerst nog even te vertellen... wat dat voor bedrijf is, dat Monsanto, en waarom zoveel mensen daar tegen zijn. Ja, Monsanto, en eigenlijk, kijk, Monsanto is een beetje de perso personificatie geworden... van het protest, omdat het een hele dominante is op die markt. Maar ook een bedrijf als Syngenta of DuPont. Dat zijn allemaal bedrijven die doen aan zaadhandel, zaadveredeling. Chemische bedrijven ook, die dus tegelijkertijd ook de pesticiden produceren waarmee de gewassen die met hun zaden worden gemaakt... kunnen worden uh, bespoten. Die gaan daar niet meteen aan dood. En zodoende is er een combinatie van en chemicaliën en zaad... wat ze op de markt brengen om op die manier boeren te overtuigen... neem ons zaad, neem onze chemicaliën. En zo hebben ze langzaam een uh, wereldpositie gekregen. Drie bedrijven op deze wereld hebben ongeveer de helft van die markt in handen... en zijn daarin nogal dominant, zal ik maar zeggen. Ja, en die, en die zaden komen hier dan ook in Nederland terecht? Of is, is er hier wel protest, maar dan vooral voor nou, uh, de rest van de wereld? Nou, sterker nog, Monsanto is gewoon ook in Nederland uh, actief. Misschien even vragen aan Loes Meertens, hoe groot... Is uh, Monsanto hier in Nederland, of aan uh, uh, Bart Vosseman, die is eigenaar van dit bedrijf, Nieuw Bolster... Monsanto dringt ook door in de Nederlandse markt? Ja, ze hebben gewoon twee bedrijven overgenomen. Simunus en de Ruitenzade. Dat waren gewoon al jarenlang hele grote bedrijven in Nederland. En, en nu in de handen van? Ja. En dus spelen nu een belangrijke rol bij gewassen als uh, tomaat, paprika... Ja. en uh, ook in de volle uh, groentegewassen gewassen. Speelt Seminus een grote rol. Was u eigenlijk bij dat protest afgelopen zaterdag? Want u heeft een, een biologisch zaadveredelingsbedrijf hier. Ook een grote speler, zeg maar, op die markt. Maar... Die is dan uh, niet bezig met genetische manipulatie of dat soort dingen. Nou, dat is vaak de moeilijkheid. Hè? Je gaat een protest tegen een ander bedrijf. Nou, wij zouden het ook vervelend vinden als ze uh, tegen ons bedrijf uh, protesteren. Ja. En ik kan daar niet. Uh, uh, ze herkennen me te snel. Ja. <laughs> Qua uiterlijk en worden onmiddellijk geassocieerd met de bolster. Maar Loes Mertens, die werkt hier, ja. die was ze wel, maar die was er dan weer privé. Hè? Ja, ik ja. was daar als burger aan ja. bezig. Om, ja, omdat ik in, als burger zeer ongerust ben op, ben over de situatie. Ja, waarom eigenlijk? Waarom bent u daar ongevonden? Dus u zit ook in, die, in deze business, zal ik maar zeggen. U werkt hier, u heeft gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Universiteit in Wageningen. Ja. Waarom was u daar? Waarom, waarom was, u er? was ik daar? Omdat ik uh, vind dat er een te groot machtsmonopolie is van een aantal bedrijven... Uh, die hebben te veel macht in de gehele landbouwketen. Wat is daar mis mee? Want als zij goede dingen doen... dan zou u niet bang zijn, volgens mij. <laughs> ja, als ze goede dingen deden... Maar is, ik denk dat sowieso een monopolie niet gezond is. En ik ben in het algemeen voor diversiteit. En dat betekent diversiteit aan bedrijven... diversiteit aan ideeën, diversiteit aan gewassen. En, hmm. en ook aan vrijheid. Dus dat je ook elkaars vrijheid niet beperkt. En dat is wat die bedrijven wel doen. Ja. Inmiddels ben ik, uh, Lucella, toch al uh, in alle gesprekken die je dan voert vandaag uh, met zaadveredelingsbedrijven. erachter gekomen dat dat een hele aparte markt is waar we eigenlijk heel weinig van weten. En ook op de redactie vroeg ik het uh, aan, aan mijn collega journalisten. Kennen jullie Monsanto? En eigenlijk kende bijna niemand Mons Monsanto, en dus hier belandt en daar gaan we de komende twee uur een paar keer over praten. Wat is dat nou, Monsanto? Wat doet dat bedrijf fout? En hoe zit die markt in elkaar van die zaadveredeling? Wat speelt daar allemaal? Daar gaan wij meer van leren van jou, Jeroen de Jager, hoorde u vanuit Epe. Er wordt getennist op Roland Garros. Mark Brasser volgt dat. Mark, eerder vandaag bereikte Igor Seisling de tweede ronde. Eh, Nadal ook, maar die had het erg moeilijk, hè? Eh, wat staat ons nu de komende twee uur te wachten? Nou, ik zit op dit moment te kijken naar de partij van die andere Nederlander. De tweede Nederlander die vandaag in uh, actie zou komen. Dat is uh, Robin Haase. Hij speelt op uh, baan 17 tegen de Fransman Kenny de Schepper. Een aardige start van Haase. Fransman hij die Kenny met, de Schepper heeft. Ja, ja het is een Fransman die Kenny de Schepper heeft. Ja, hij heeft een Belgische vader. Dus uh, vandaar uh, vandaan de naam Franse nationaliteit. Maar een Belgisch of een, of een Nederlandse naam zoals je, zoals je wilt. Nee, Haase uh, het, doet het goed. staat 4-2 voor. Het is wel een beetje een... een ja, niet echt nog een, een aantrekkelijke partij. Haase speelt naar mijn mening... Nog iets te rustig laat het initiatief te veel over aan Kenny de Schepper. Maar goed, ja dat is een speler. En uh, Robin had het in aanloop naar de wedstrijd al gezegd. Ja, die af en toe hele mooie ballen maakt en goede punten maakt. Maar ook af en toe hele rare dingen doet. En dat je denkt van nou, dat, dat is helemaal tennis en Hij kan er niet zo heel veel van. Het is dus zaak voor, voor Hazen om zijn eigen spel te spelen. Om, om toch in zijn ritme te komen. Alhoewel dat, dat moeilijk zal gaan. Hij leidt nu met uh, 4-3. De Schepper heeft net zijn uh, service game gehouden. Maar 4-3 dus in het voordeel van Hazen. Hij gaat zometeen serveren. heeft dus nog altijd die break, uh, voorsprong Dus het, het ziet er aardig uit uh, wat uh, Robin Hazen tot nu toe uh, laat zien. 4-3 voor in de eerste set tegen Kenny de Schepper. Mark Brasser was dat. Dan uh, dat nieuws van Willem Holleder. Die is weer opgepakt. Uh, dat nieuws werd vanochtend bekend. Ik praat erover met Jerko Patist van het Landelijk Parket. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Willem Holleder dus opnieuw opgepakt. Uh, ja. In verband waarmee? Waar wordt hij van verdacht? Wij verdenken hem ervan dat hij betrokken is bij afpersing.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 Van de precieze afpersingen kan ik op dit moment uh, niks zeggen. Het onderzoek is nog gaande en dat uh, kan in het belang van het onderzoek nog niet, uh, niet naar buiten gebracht worden. Nee, en is dat dan een feit uh, wat gepleegd zou zijn, want hij wordt er nog van verdacht, na zijn vrijlating? Of is dit een oudere zaak? Ook daar kan ik op dit moment niks over zeggen. En het is in verband met een, een, een groot onderzoek hè, van ja, ja. justitie. Ik begrijp dat het gaat om de Hollandse criminele netwerken. Wat, wat, wat, wat zijn dat voor netwerken? Ja, Wij noemen dat Hollandse netwerken. Dan moet u denken aan uh, mensen van Nederlandse origine. die in de georganiseerde misdaad actief zijn. en die met name toonaangevend zijn in de Nederlandse onderwereld. Ja, en die maken zich dan schuldig aan afpersing. En wat doen ze nog meer? Nou, de verdenking die er nu ligt. Uh, betreft afpersing, zware mishandeling. bezit van vuurwapens. handel in harddrugs en witwassen van vermogen. En dan is uh, Willem Holleder uh, geen hoofdverdachte. maar wel betrokken bij zo'n netwerk. Uh, in ieder geval volgens de verdenking? Ja, we verdenken hem van uh, betrokkenheid bij de afversing. En die andere verdachten, wat kunt u daarover vertellen? Wij hebben begrepen dat ene Denny K. is opgepakt. Ja, daar gaan, daar gaan namen in de ronde. Uh, je moet begrijpen dat ons Openbaar Ministerie niet uh, namen van verdachten uh, zomaar naar buiten brengen. Wat ik kan vertellen is dat het gaat om een 48-jarige man uit Beverwijk die we hebben aangehouden. En een 43-jarige man die geen vaste wonenverblijfplaats in Nederland heeft. Maar die is in Hilversum aangehouden. Die is in Hilversum aangehouden en dat zijn dan de twee hoofdverdachten van dat dit zijn, netwerk? Dat zijn de twee hoofdverdachten. In totaal zijn er vandaag door de politie zeven verdachte mannen aangehouden en drie vrouwen. En he, heeft u daarmee dan dat hele netwerk in beeld? Of, of zijn er nog meer arrestaties te verwachten? Ook daar zal ik op dit moment geen uitspraak over doen. En hoe lang bent u met het onderzoek bezig? Of het Openbaar Ministerie en de politie? In 2009 is dit onderzoek al gestart. Dus het is al uh, langdurig lopend. Uh, en dat heeft vandaag geresulteerd uh, in een hele grote actie. waarbij uh, ruim 450 rechercheurs actief zijn geweest bij doorzoekingen van bijna 50 uh, woningen en bedrijven. En zijn ook uh, vijf rechtercommissarissen en dertien officieren van justitie ingezet. Jimmig. En, en dat is vier jaar lang voorbereid? Het is in 2009 gestart, ja. ja. En waarom duurde dat zo lang? Of is het zo kort in dit geval? Het is dat kan een, ik niet het helemaal een, inschatten. Het is een heel grootschalig onderzoek. Ja, en over de precieze inhoud van het onderzoek kan ik uh, op dit moment nog niet meer aan u vertellen. Goed, en kunt u wel zeggen hoe lang bijvoorbeeld iemand als Willem Holleder vastblijft? Nee, daar kan ik op dit moment uh, nog niks over doen. We hebben nu een verdenking en uh, we zullen hem aan het eind van deze week uh, voorgeleiden aan de rechtercommissaris. Goed, um, volgens mij is het hartstikke druk bij u. Ik hoor allemaal telefoons en gesprekken op de achtergrond. Dus ik zou zeggen, uh, meneer Patist, ga door en uh, dank voor uw tijd. Oké, okay, dank u. Dan gaan wij door naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. 70 kilometer bij elkaar. Een paar dingen vallen op. Er is een aanreding geweest op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Laren, 7 kilometer. Tussen Blaakem en Laren zijn twee rijstroken dicht. En er was een aanreding op de A28 Utrecht richting Zwolle. Daar zijn de rijstroken weer Open Tussen Soesterberg en Knoopend Hoeven nog 9 kilometer. Zo meer over de strijd tegen medicijnverspilling in het Radio 1-journaal. Eerst Wax, Bridge to Your Heart. 80, 1987, Wax, Graham, Goldman en Andrew Gold. Rich to your heart was dat. Dan de medicijnverspilling. Er zijn opeens bijwerkingen. Het pilletje werkt misschien niet goed. Uh, en dan zie je vaak dat medicatie. Weggegooid wordt. Het komt regelmatig voor. De apotheek van de sint Maartenskliniek in Nijmegen begint nu met een proef om die verspilling tegen te gaan. De patiënt krijgt de medicijnen mee in een plastic zak met een chip daarin. Matthijs van de Wiel praat hierover wat er dan vervolgens gebeurt met apotheker en onderzoeker Bart van den Bempt. Er staat een grote zwarte vuilnisbak onder de balie. Een zwart vat vol met. Vol met geneesmiddelen die allemaal nog goed zijn. Die allemaal nog goed zijn. Gelukkig heel veel goedkope geneesmiddelen. Waarbij bijna niet de moeite waard is om ze her te gebruiken. Maar een aantal middelen zijn duur. Dat vind ik zonde. Wat gebeurt hier eigenlijk mee met die pillen in die Vilnisbak? Die geneesmiddelen worden verbrand. Zonde hè? Hoeveel ja. wordt er weggegooid? Zo'n 100 miljoen euro uh, per jaar. En. Uh, uit het onderzoek blijkt dat een kwart daarvan hergebruikt kan worden. Dus daar willen we ons op richten. Waarbij het met name nog gaat om dure middelen. Ja. Om dat goedkoper... heb je ze verpillen van 100 euro's. Ja, soms wel meer. Ja. Tegenwoordig hebben we hele dure middelen bij reuma, maar ook binnen de oncologie. En dat zijn middelen waarvan we denken... Kan dat niet anders. Die worden echt vernietigd, weggegooid... omdat u niet weet wat er intussen tijd mee gebeurd is... toen ze bij de patiënt thuis lagen. Dat klopt. Die thuis boven de oven hebben gelegen. Nou, ik denk dat dat niet vaak gebeurt. Maar uh, je weet nooit wat er met de geneesmiddel gebeurt. Bijvoorbeeld in een dashboardkastje van een auto... als ze daar gelegen hebben, dan kan je de kwaliteit niet meer garanderen. Of als het geneesmiddel bevroren is, dan lukt dat ook niet. Maar soms is het wel mogelijk. En die momenten moeten we pakken. Jos Geboers, producent van de temperatuurchip... ziet eruit als ja, een ingepakt chocolaatje... Ja, Dit ja, gaat dus het bij het medicijn. Ja, het registreert dus gewoon continu de omgevingstemperatuur. En dan komt het medicijn terug. Het kaartje komt terug. Ja, de dure pillen hij, komen uh, terug in een zakje. <laughs> de apotheker haalt het kaartje uit het zakje. Ja, legt hij de scanner op het kaartje. En daarbij ja, zie je dus in één keer het temperatuurverloop van het kaartje. Hij krijgt een hele grafiek. krijgt een hele grafiek. Van de afgelopen weken precies wanneer ja. het warm is geweest. Afgelopen is. weken, maanden... En hier zie je allerlei details van de hoogste temperatuur, de laagste temperatuur, de gemiddelde temperatuur. En hoe lang het boven een bepaalde temperatuur geweest is. Wat kost nou zo'n chip? Want straks is de techniek om... De temperatuur te controleren duurder dan wat je bezuinigt door die medicijnen weer in te nemen? Ja, nu nog is het een paar euro, maar we gaan binnen twee, drie jaar gaan we naar een prijs onder een euro. En, en hij blijft werken, ook voor de volgende zak? blijft drie jaar werken, dus je kunt het gewoon weer heruitgeven aan een nieuwe patiënt. Apotheker Bart van den Bemt, 100 miljoen, dat is op de totale kosten van de zorg, waar zoveel om te doen is op dit moment, is dat... Klein druppeltje of middelgrote druppel hè, op, op die plaat. Als we allemaal dit soort kleine dingen oppakken... die relatief simpel op te lossen zijn... dan bouwen we samen om de zorg te verbeteren. En daarnaast voelt het ook voor patiënten, merk ik, beter. Dat ze de gedachte hebben, ik moet allemaal dingen weggooien. We willen allemaal dat de zorg goed te bekostigen is. We horen een verslag van Mathijs van der Wiel. Straks na half zes, dan hoort u de apotheekassistenten... die dit systeem bedacht heeft... omdat zij zich ook zo ergden aan die verspilling. Marco Voelv is hier. Tijd voor het weer. Marco, er ging volgens mij een zucht van verlichting... door in ieder geval bepaalde delen van Nederland. Hehe, he, de he. zon is er nog. En is er weer? Uh, was het overal zonnig en aangenaam? Ja, ja, eigenlijk in grote lijnen wel. hoor. Er ontstonden hier en daar wat stapelwolkjes, vriendelijke stapelwolkjes... die uh, dit eigenlijk plaatje alleen maar mooier maakten. Vanmorgen in het Noordoosten eventjes nog wat meer bewolking. Maar ook daar is het inmiddels heel wisselend geworden. Met soms even wat bewolking, maar dan weer de zon erbij. Ja, en ik heb een hoop tweets voorbij zien komen van... Uh, joh, wat je nu ziet aan de lucht, die, die, die gele bal, dat is de zon. En voor mensen die het even vergeten waren. We ja, hij was er zaterdag ook, ja, toch? Ja, maar toch. We hebben, een, ja. we hebben echt wel een heel we zonnige periode gehad. En wat? wat betreft kunnen we zeggen dat we eraan toe zijn, waren. En eh, nou, vandaag zijn we verwend en morgen worden we waarschijnlijk ook nog weer verwend. Dus wat dat betreft is het, is het prima. Uh, overigens is dit redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Ik heb de temperatuur nog even erbij genomen. Op het strand vanmiddag uh, een graad of 15. En in het binnenland uh, 18 tot lokaal 20 graden. Hier en daar hebben we hem al gehaald. Dus lokaal een warme dag. In de beeld is dat nog niet het geval geweest. Ze zaten er wel dichtbij. Dus misschien dat ik het komend uur alweer moet concluderen. Hey, we hebben hem net wel gehaald. Net als met bepaalde records die afgelopen week net wel of niet niet gebroken waren. Maar goed, lekker weer dus. Normaal voor de tijd van het jaar en uh, ja wat dat betreft inderdaad eventjes uh, een adembouw. En als jij dan zegt morgen ook lekker van genieten, dan voel ik hem al aankomen voor overmorgen. <laughs> ja, ja, en eigenlijk uh, morgen ook al een klein maartje hoor. Voor een groot deel van het land en het grootste deel van de dag niet. Uh, flinke zonnige periode, 20 graden, maar laat op de dag in het zuiden van het land wel een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Het grappige is, we hebben een oostenwind, maar juist in Zeeland een heel klein stukje van Nederland zou die wind wel eens westelijk kunnen gaan worden. Een grote tegenstelling in windrichting, dat noemen wij vaak een front en op een front gebeurt het. Nou, die meeste buien die vinden we in België en Frankrijk, maar het zuiden van Nederland kan morgen al een, een veeg meekrijgen en mogelijk dat we de, of nee niet mogelijk, die buien gaan we woensdag gewoon op meer plaatsen krijgen. Dus dan wordt het wisselvalliger? Wordt het wisselvalliger en het wordt ook weer wat koeler, 15 tot 17 graden. Marco, hoe was dat met het weer? Dankjewel. Dan gaan wij even voor het nieuws van vijf uur terug naar Parijs. Roland Garros, wordt getennist door de tweede Nederlander in het toernooi, Robin Hazen. Uh, tegen Kenny de Schepper, de Fransman, Mark Brasser. Hij stond met 4-3 voor Hazen. Ja, en hij heeft die breekvoorsprong vastgehouden. Het werd 5-3. Toen kwam de schepper nog wel terug tot 5-4. Hoewel Haase bij 5-3 al een setpoint kreeg. Nou, dat benutte hij niet. Het werd dus 5-4. Toen mocht Robin Haase zelf gaan serveren. Die game heeft hij zojuist achter de rug. Dat heeft hij uitstekend gedaan. En dus heeft hij de eerste set met 6-4 gewonnen. Mooi om te zien weer. dat ook op baan 17 veel Nederlands publiek. Ik zag ook een oud wielrenner Erik Breukink is de gast in Parijs. Hij ziet dus ook of heeft gezien dat Robin Haase de eerste set met 6-4 heeft gewonnen. Mark Brasser was dat vanuit Parijs. Zoals ik zei, we gaan naar het nieuws van vijf uur. Vanavond... BNN Today. Dat was Marco Verhoef, hè, was dat? Die gaan we eens even bellen. Die hebben we ook een tijdje niet gezien nee. nee. Die durven niet meer. Nee. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik kom je hier al maandenlang en iedere keer zeg ik... wat ben je toch een fantastische acteur in Penosa. Wat, wat speel je goed? Luister en kijk mee op radio1.nl. Nee, en dan heren, wil je mij we... gewoon helemaal aan de grond afbranden. Hey, zet niet af te meen het serieus. <laughs> okay. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kritisch op het juiste moment. Deltaloid.